Door al met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk in het westen van Noord-Brabant verdwijnt als het aan de gemeente ligt. Dat heeft het gemeentebestuur vanavond de ruim 1100 inwoners laten weten op een speciale bijeenkomst. Met de uitdijende industrie ziet de gemeente geen andere optie. De komende jaren wordt het haven- en industrieterrein groter. Er komen er drie nieuwe energiestations om iedereen van stroom te kunnen blijven voorzien. Voor die plannen is 450 hectare grond nodig... Die ruimte moet volgens de gemeente gevonden worden op de plek waar nu nog het dorp Moerdijk ligt. D66 en het CDA moeten van verkenner Koolmees gaan onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn. Die coalities moeten zowel in de Tweede als Eerste Kamer kunnen rekenen op een meerderheid. Voor dat onderzoek krijgen partijleiders Jetten en Bontebal drie weken. Ze gaan in die tijd bekijken of ze het op de belangrijkste thema's eens kunnen worden. Twee jongens van 17 uit Zaandam zijn veroordeeld voor het dreigen met een schietpartij op school. Vanwege die bedreiging in 2023 hielden drie scholen een dag lang de deuren gesloten. De jongen van destijds 15 kreeg 135 dagen jeugddetentie, waarvan het grootste deel 120 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een werkstraf van 100 uur. De ander, die toen 14 was, kreeg een werkstraf van 120 uur. De twee stuurden de dreigmail in april 2023. Ze gebruikten gegevens van een klasgenoot die daardoor één dag ten onrechte vastzat. Vanwege hun leeftijd gaf de rechter ze een relatief milde straf. In Kinrooi in Belgisch Limburg is een Nederlander verdronken na een koperdiefstal. De man van 43 had volgens de Belgische politie samen met twee anderen op een plas aan de Maas koperen kabels gestolen van een baggerschip. Hun bootje zonk op de terugweg. De twee Nederlanders konden door mensen aan de kant worden gered. Het weer vanavond en vannacht droog, wisselend bevolkt. Een stevige zuidelijke wind, minima tussen de 7 en 10 graden. Morgen overwegend droog met geregeld zon wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Terug bij tweede uur van ZFM Jazz aflevering Broers en Zussen in de Jazz. En mijn naam is uh, Edward Rauwers, Mr. Brightside. De uh, Bates brothers, die mogen natuurlijk niet uh, ontbreken. Een bekende uh, uh, familie in de mainstream jazz van uh, Nederland. Uh, Peter de pianist, Alexander de saxofonist en uh, Marius Bates de bassist. Ze hebben uh, vaak uh, samen opgetreden... maar kunnen ook ieder afzonderlijk bogen op zeer, muziek, uh, zeer succesvolle muzikale loopbanen. Je hoorde hier het nummertje uh, The Jody Grind... Uh, van het album Brotherwise uit 1995, meen ik. Met daarop trouwens ook uh, Jan Menu, die dus vanmiddag uh, optreedt in uh, uh, Zandvoort. Uh, Jan Menu op bariton sax. En uh, je hoorde ook nog Joost Petakwa op trumps. En Angelo Verploegen deed ook nog mee op trompet... als ik het uh, goed heb. <kijf> Pardon. Um. De uh, andere bekende broers, ja, daar wou ik naartoe. De trompetisten Jerry en Akvaroy, die raakten tijdens de studentenuitwisseling niet uh, zo lang na de Tweede Wereldoorlog. In de band van de jazz, jazz scene van New York. En daarna ontwikkelde zich tot de wegbreiders van de moderne jazz in Nederland. Waarbij Jerry zich vanwege brochureproblemen begon toe te leggen op het componeren, arrangeren. Hij maakte ook veel, heel veel filmmuziek. Veel hij was orkestleider bij de Skymasters uh, onder andere. En broer Ak was heel erg actief uh, binnen Duitsland. Maar ook samen met zijn broer te vinden bij dus die Skymasters en het uh, Dutch Jazz Orchestra. Uh, Orchestra. Um, je gaat luisteren naar een, een nummertje Serenity. Met daarbij dus uh, uh, Ak van Rooyen op uh, uh, Vlugelhoorn uh, van het Dutch Jazz Orchestra. Onder leiding van... Jerry van Rooijen. Music, where you're going, my friend. Een uh, thuisopname. met een hoofdrol voor de alt saxofonist um, Jeff Hamilton. Um, Jeff, Ham of, uh, Jeff Clayton. Uh, Jeff Clayton is de broer, de, oude, uh, de jongere broer moet ik zeggen van bassist John Clayton die in Nederland uh, zeer bekend uh, werd onder meer vanwege uh, zijn werk... met het uh, en voor het uh, Metropoolorkest en de zoon van die John Clayton die werd geboren in uh, Nederland in Utrecht. Gerald Clayton uh, is een gevierd, inmiddels een gevierd uh, pianist. Um, maar de hoofdrol hier was dus voor uh, Jeff Clayton. Een thuisopname kort voor de dood van die uh, Jeff Clayton. Die had een ernstige ziekte. Dit werd opgenomen in 2019. Um, gaan we over naar uh, iets anders. Iets uh, vrolijkers. Dat wil zeggen vrolijke nummer. Um, dan van de hand van een, een Ned Adderley Jr. Uh, iedereen kent uh, kennen. Bol Adderley natuurlijk. Uh, Cannibal Adderley, quintet. Daarin zat ook uh, Ned Adderley, zijn broer. De trompetist. Um, maar uh, de, in de jaren zestig diende zich al een, een nieuw talent aan. De zoon van die Ned Adderley, uh, die trompetist. En die heette Ned Adderley Jr. En die schreef een nummer uh, toen hij elf jaar oud was. Dat heette I'm on my Way. En dat wordt hier uitgevoerd door het Cannonball Adderley Quartet, met verder nog Joe Zamino uh, op piano, Victor Gaskin op bass en Roy McCurdy op drums. Het grappige is dat die uh, Ned Adderley Jr. Uh, uiteindelijk uh, meer in de, in de pop en de soul uh, moderne R&B uh, belandt als arrangeur en songwriter onder meer voor Luther van Ross en Mary J. Blige. Maar onlangs, dat is echt heel onlangs, verraste Ned Adderley Jr. met het uh, Uitbrengen van zijn eigen eerste jazz album, getiteld Took So Long. Maar je gaat nu dus eerst luisteren naar de roemruchte Cannonball Adderley, Nat Adderley met hun uitvoering van I'm on My Way. Which gives us a different attitude, right there. We already trying to keep the money home in the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician. And he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band. Met natuurlijk net Adley op het trompet daarbij. Komen we bij een Duits broederlijk duo: <tiek> de wasservuurbroeder Julian op trompet en Roman op piano. En zij zijn te vinden in onze roemruchten: ZFM Jazz Top 2025, Cover-up, de enige parade die tot stand komt via alcoholritmus en kunstzinnige. Intelligentie. Jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000. En je gaat luisteren naar hun uitvoering van Sting Field, Fields of Gold. Te vinden op plek 1583 in de ZFM Jazz Top 2025 Cover Up. Set of MJs. Top 2025 cover up. An open padding. Of Gold van de Wasservuurbruders werd gevolgd door een nummer, The Garden Hour, van de gezusters Jensen, Ingrid de trompetiste en haar vier jongere zus Christine de saxofoniste. Zij zijn de vaandeldragers van de moderne Canadese jazz. En hier hoorde je een vrij klassiek aandoend stuk uh, te vinden op hun album Infinity van een aantal jaren geleden. Blijven we nog even bij uh, de blazers en komen we uit bij de gebroeders uh, Van Dier. Bart Van Dier, de formidabele trombonist, lang verbonden aan het Metropool Orquest. en zijn oude broer Erik Van Dier, gevierd bas-trombonist. Uh, volgens mij onder meer bij de Skymasters, als ik uh, me niet uh, vergis. Ze traden in de voetsporen van hun vader, Cor, die, Cor, uh, uh, die professioneel trompetist was... Bart en Erik maakten samen een hele bijzondere plaat met de trompetisten Derek Watkins en Alan Bocinski. First Brass geheten met fabuleuze spel van alle vier blazers. En daar gaan we nu naar luisteren. Dat komt van het album First Brass dus. En het nummertje heet Chops à la Salsa. Dat is geschreven door Alan Bocinski. Ga genieten van een heel bijzonder nummer. yeah Componist en arrangeur John LaBarbara begon zijn uh, muzikale loopbaan in de LaBarbara Family Band met zijn uh, ouders en zijn jongere broers Joe op de Rum. Drums en Pat, de, de jonge broer uh, Joe... Ja, en zijn oudere broer, moet ik zeggen, Pat op tenor sax. Uh, John La Barbara maakte later fame als uh, trompetist en arrangeur... voor uh, onder meer Buddy Rich uh, Big Band... of B Buddy Rich Band, waarin ook uh, broer Pat op saxofoon speelde. En drummer Joe speelde vooral met uh, Chuck Mangione... die dus eerder dit, uh, deze uitzending hoorde... Uh, Bill Evans en Tony Bennett in uh, trio settings. Uh, John uh, ging zich uiteindelijk... Uh, volledig toeleggen op het componeren en dirigeren. En formeerde uh, de John de Barbara, uh, La Barbera uh, Big Band met daarin dus zijn twee broers. En dat hoorde je net van het album On The Wild Side van een jaar of twintig geleden. Tiger of San Pedro. Lonnie Smith Niet te verwarren met de Hammond B3-speler Dr. Lonnie Smith... Lonnie Lissensmith Smith is inmiddels een uh, 84-jarige keyboardspeler en een van de uh, pioniers in de funk jazz en exit jazz. Muziek waarop uh, in de jaren 90 de dance in de lounge werd uh, gebaseerd. Hij speelde mid jaren 60 bij uh, Art Blakey en ook nog met uh, Pharaoh Sanders. En in 1973 vormde Linie, uh, Lonnie Listen Smith zijn eigen band, Lonnie Listen en de Cosmic Echoes. Waarin uh, ook al snel zijn jongere broer, pianist, fluitist en vocalist Donald Smith, toe, uh, optrad. Die uh, deed mee met die band. En die had zelf weer met mensen als Dizzy Gillespie en Archie Chapp uh, uh, gewerkt. Die vocalist Donald Smith. Um, ja, Ga luisteren naar een fraai nummer. Expansions geheten van Lonnie Liston Smith met op vocale zijn broer Donald Smith. bijna op. Mijn uitzending All in the Family Part 1 Siblings in Jazz is bijna ten einde. Uh, de playlist komt natuurlijk weer op mijngroeven.nl te staan en op de Facebook page van ZFM Jazz. Volgende week zit hier Jeroen. Ik zou zeggen keep on jazzing, keep on moving, keep on grooving. Maak er een hele mooie zondag van met dit mooie weer. Um, we gaan eruit met de, de beroemde Becker Brecker Brothers. Uh, Michael uh, de saxofonist en Wendy de trompetist. Te vinden op ontelbare popplaten. Maatraden ook uh, veelvuldig, zelfstandig. En als uh, duo op de uh, jazzy settings en funky settings. Tot de uh, volgende keer. Tabé. Mijn naam is Mr. Brightside. Edward Rauhorst. The Becker Brothers. When it was.